8 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. In dit kerstweekend is tot nu toe bijna 16 miljoen keer gepind... blijkt uit gegevens van banken en creditcardmaatschappijen. Het merendeel van de betalingen was gisteren. Toen is er tot middernacht zo'n 12 miljoen keer betaald met de pinpas. Het aantal betalingen ligt overigens lager dan vorig jaar... toen er enkele honderdduizenden pinbetalingen meer waren. Dat zou te maken hebben met het aantal dagen tot aan de kerst. Dat waren er vorig jaar drie, dit jaar vier. Een man uit Rotterdam is zwaargebond geraakt bij een vuurwerkongeluk. De 22-jarige had volgens de politie thuis een vuurwerkbom in elkaar geknutseld. Het vuurwerk ontplofte toen daarbij een steekvlam ontstond. De politie heeft een vriend van het slachtoffer aangehouden... omdat hij betrokken zou zijn bij het maken van de vuurwerkbom. De VN trekt een deel van zijn personeel terug uit Zuid-Soedan... vanwege het escalerende geweld. Alleen enkele VN-diplomaten blijven daar. De anderen gaan naar Oeganda. Het vn personeel in de stad Boor wordt verplaatst naar de hoofdstad Juba. In Boor wordt hevig gevochten. Het regeringsleger probeert de stad te heroveren op de rebellen. De regering heeft meer militairen naar Boor gestuurd. Voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne door een meisje van 13... heeft de marie een 22-jarige Rotterdammer aangehouden. Het meisje uit Curaçao werd vrijdag op Schiphol aangehouden. Waarschijnlijk moest ze de cocaïne afleveren bij de man...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 Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Dit is Radio 1. WPRO. NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij de laatste aflevering van het programma Labyrinth Radio. We grijpen de gelegenheid aan om vooruit te blikken. Hoe nu verder? Hoe verder na de ontdekking van het Higgs-deeltje? Wat is de volgende grote uitdaging voor de natuurkunde? En waar blijft die grote verklaring voor de oorsprong van de kosmos? Er is een nieuwe kandidaattheorie. En een linkervraag voor elke wetenschapper. Wat gebeurt er na de dood? Het Higgs-deeltje dus. Gevonden door in een deeltjesversneller protonen op elkaar te schieten. Maar hoe stellen natuurkundigen zich zo'n proton eigenlijk precies voor? U hoort drie onderzoekers uit CERN. Een proton is een bolletje met heel veel sliertjes en dingetjes erin. Dus het is meer een, een, een bolletje soep. Een bolletje erwtensoep. Nou, geel en rood en uh, blauw zie ik ook. En uh, ja misschien ook wat paars of zoiets. Ja, heel veel kleuren. Alsof mijn zoontje aan het vingerverven is. Een vibrerende uh, zak met onderdelen die als, als een gek uh, aan het trillen zijn. En ook met elkaar botsen, deeltjes uitwisselen. Het is een uh, verzameling vechtende mensen, zie ik het. Maar dan met, met gekleurde kleren aan. We hebben maar liefst twee natuurkundigen in de studio vandaag. Uh, Jan Sanen komt straks aan het eind vertellen over de allernieuwste... Theorieën in de wetenschap. Hoe stelt u zich een proton eigenlijk voor? Heeft u daar een voorstelling van? Als een poppetje? En... Ik vond wel dat er een beetje alles gezegd is daarnet, ja. Met rood en groen en blauw en sliertjes en ja, zoiets. Oké, okay, en Ivo van Vulpen, hoe stel jij je een proton eigenlijk voor? Nou, ik sluit me hier bij helemaal aan met de eerste spreker. Dat is uh, Niels Thuning. We zijn samen gepromoveerd. Dus uh, samen een beetje het proton ontdekt. Hij heeft daar heel veel aan gemeten. Dus ik heb ook zoiets van een, een bolletje waar binnenin een hele dynamische wereld is. Dus ik, ik zie wel een bolletje met daarin een hele chaotische toestand... van sliertjes en deeltjes die elkaar uh, uitwisselen. Ik denk altijd aan een grote bak met M&M's, als het over deeltjes gaat. Ja, uh, Ja. Ja, ik kan er ook niet veel meer van maken. Ivo van Vulpen, hoogleraar natuurkunde... aan het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. Vorig jaar was het grote moment van, van het uh, Higgs-deeltje. Er werd heel lang naar uitgekeken. Er was ook heel veel tijd en moeite en geld ingestoken. En toen werd dat bekendgemaakt. En uh, toen was eigenlijk de mededeling niet... we got him, maar het was... ik geloof dat we, we hebben hem toch, jongens? De, de, de man die het bekend maakte vroeg nog een beetje om bevestiging. Is het inmiddels zeker... Ja, en op dat moment was het net op het randje van, uh, op, er is een bepaalde grens waarop wij echt kunnen zeggen dat we iets nieuws ontdekt hebben. En die grens ligt heel streng. Dat heet de zogenaamde vijf sigma effect. En een van de experimenten zat daar net onder. Aan de andere kant, er waren twee experimenten die het allebei gezien hebben. Dus het was net op het randje of we wel of niet een claim konden maken. Op dat moment was het wel zeker dat het was. En nu hebben we meer dan twee keer zoveel data verzameld en alles wijst in dezelfde richting. Dus het is nu echt buiten kijf dat er een nieuw deeltje ontdekt is, het Higgs boson. We leven in een fantastische tijd. De ene doorbraak na de andere doorbraak. We begrijpen steeds meer van de wereld op, op alle niveaus. Maar het is ook zo dat als je het ene oplost, waar je, waar je rijkhalsend naar uitkeek: van nou, als we dat Higgs-deeltje hebben, dan, dan zijn we er misschien wel, dan, dan is de grote theorie af. Dan blijkt er altijd een nieuwe horizon. Zo in... las ik nu bijvoorbeeld dat, dat ze al denken dat er vijf verschillende Higgs-deeltjes zijn. Ja, het is gewoon een hele. Kijk, het is net zoiets als dat je bijvoorbeeld Amerika hebt ontdekt. Iemand vertelt dat er een land is aan de andere kant van de oceaan. Om dat te bereiken is echt fantastisch en een hele moeilijke opdracht. Als dat uiteindelijk gelukt is, wil je ook niet alleen maar zeggen ja, Amerika bestaat, maar wil je dat hele landschap, dat hele landschap wil je gaan ontdekken. En een van de dingen die we nu hebben, is dat we, we hebben een Higgsbosom ontdekt. En dat is prima, dat is hartstikke mooi. En de dag daarna ga je, je afvragen. Oké, okay, we hebben een Higgsbosem, het bestaat dus. Is er eigenlijk meer? Klopt dit wel? Wat zijn de andere vragen in de natuurkunde? En een van de grote vragen is het bestaan van donkere materie. De, de aanwijzing dat er donkere materie is. En ook daar hebben we wel een theorie voor. Die bestaat ook al een, een jaar of dertig. En die theorie zegt, dus als die theorie waar is... dan moeten er ook Higgsbosonen zijn. Maar niet vijf, of niet één, maar vijf Higgsbosonen, Waarvan de allerlichtste Higgsboson bijna precies op het Higgsboson. Uh, uit het standaardmodel lijkt. Dus het is dan nu aan ons de vraag: van, is het Higgsboson dat we ontdekt hebben nu dat ene zielige Higgsboson is eentje, is dat voldoende? Of wijkt het net ietsje af en is het een hint dat hij inderdaad ook vier broertjes heeft? Dat er vijf Higgsbosonen zijn. Ja, want duistere materie of, of donkere energie, de, de termen verschillen nog wel eens. Dat zou dan volgens sommigen 90% van alle materie zijn. Dus, dus als wij hier praten en interessant doen over materie... dan hebben we het eigenlijk maar over die kleine 10% die wij kunnen zien... en rechtstreeks kunnen waarnemen. En van de rest hebben we gewoon eigenlijk geen idee. Nee, we kunnen, heel, we kunnen hier een heel avondprogramma vullen... over wat we allemaal wel weten van de natuur en alle deeltjes. Maar het is gewoon zo dat er heel veel dingen onbekend zijn. En we weten dat we dingen niet kennen. Ja, dus het is ook voor een natuurkundige en voor elke onderzoeker... belangrijk om te vertellen, wat weet ik nou niet? Wat zijn nou de open vragen? Zo'n is ook een mooi begin, als je in ieder geval weet... dat er dingen zijn die je niet nou, weet. Nou, dat, dat is al heel wat. Ja. Dus we, we zien nu uit allerlei aanwijzingen... dat er, dat er zich meer materie in het heelal bevindt... dan de dingen die we kennen op aarde. Dus er is materie in het heelal. En we weten ervan dat dat vijf keer zoveel is... als de materie die wij kennen. Dus vijf keer zoveel als alle sterren, gas, planeten... alles bij elkaar opgeteld. En wat we weten is dat het niet is opgebouwd uit dingen die we op aarde kennen. En dat is heel vreemd, want we hadden zo'n mooi boek, zo'n mooi model... zo'n fantastische theorie. En dat blijkt gewoon uh, niet adequaat te zijn om dat soort dingen te beschrijven. En we hebben ooit afgesproken dat natuurwetten universeel moeten zijn. Nou, zeker. Dus ja we, hebben nu, we zien nu fenomenen die we niet kunnen begrijpen. En dat is niet vervelend. Dat is fantastisch voor een uh, natuurkundige om dat te gaan onderzoeken. Dus we hebben allerlei ideeën om dat nu te gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld, er is heel veel materie in talal en dat is maar goed ook... Want daardoor zijn er heel veel uh, clusters van, van massa ontstaan. De aarde, de zon, et cetera. En dat is nu al ontstaan, hoewel we maar 15 miljard jaar oud zijn ongeveer. Omdat er zoveel donkere materie is. En de vraag is, ja, wat is dat nou? Hoe kan dat nou? Wat, waar is dat uit opgebouwd? Ja, want, want met het Higgsboson zeiden ze eigenlijk... Dat is, dat is het deeltje wat we nog missen om alles massa te geven. Want anders, anders zou je alles boekhoudkundig tegen elkaar wegstrepen... en had je onder de streep gewoon helemaal niets. En dan, en dan zaten we hier dus ook niet... Maar hoe zou dat dan zitten met de duistere materie? Waarom zouden dan een ander soort Higgs-deeltjes die materie maken zonder dat wij die kunnen waarnemen? Nou, het is in uh, ja, zo'n zo model wat je hebt. Dus het enige wat je doet als natuurkundige, ik, ik zeg het even heel makkelijk, is kijken naar de natuur. Dus wat zijn nou de wetten die de natuur genereren? En er komt een hele mooie formule uit, een vergelijking waarmee je alles kan beschrijven. En dan ga je daarin patronen proberen te herkennen. Dus hoe kan ik het nou makkelijker opschrijven? Wat zijn nou echt de basisblokjes van de ideeën hoe ze welke de deeltjes zijn... en hoe ze met elkaar een interactie hebben? En alle fenomenen die we nu zien, die passen in één mooie formule. Maar er ontbrak nog één deeltje, dat was het Higgs-deeltje. En dat is nu hartstikke mooi. Alleen die donkere materie, die past niet in die theorie die we nu hebben. Dat is niet erg, maar dat betekent dus dat er meer fenomenen zijn. Een grotere theorie, een, een, een iets nieuws. Nou, en dat nieuws proberen we nu, experimenteel proberen we alle feitjes op een rij te zetten. Wat weten we nou van de dingen die we niet weten eigenlijk? Hè? Dus waar zit die donkere materie? Hoeveel is het? Wat weten we er wel van? Nou, langzaam proberen we er ook inzicht in te krijgen. En een van de... Van, we hebben dus een, een aantal theorieën die, die allemaal een mogelijke oplossing zijn. En die theorieën voorspellen bijvoorbeeld dat er een, die donkere materie eigenlijk één deeltje is... wat als het eenmaal gemaakt is stabiel is. Dus als je dat eenmaal hebt gemaakt... bijvoorbeeld heel vroeger in het helal, ja, dan blijft dat een beetje rondzweven in het helal. Nou was het met het Higgsdeeltje gewoon zaken om, om deeltjes op elkaar te laten botsen... in een hele lange tunnel... en, en daar dan metingen aan te doen... en dan op een gegeven moment kon je zeggen... we hebben het. Nou ja, ik, ik doe nu alsof het heel makkelijk is... maar het, het was nog best een operatie natuurlijk. Gaat het gewoon zo verder? Is dat, is dat ook het volgende plan... om dan die, die andersoortige Higgsdeeltjes te vinden? Ja, dat is, dat is een, er zijn verschillende manieren om het te doen. Bijvoorbeeld... Een higgs maken, betekent hoe maak je nou nieuwe deeltjes. Dat is helemaal niet zo logisch hoe je nou iets nieuws maakt. We weten als mensen wel hoe we dingen kapot maken... maar hoe we iets nieuws moeten creëren is niet heel evident altijd. Maar daarvoor gebruiken we eigenlijk de formule ESMC-kwadraat voor. Dus wat we op CERN doen is dat we heel veel energie bij elkaar brengen... en daar nieuwe massa van maken. Dus de andere kant van de formule kennen we heel veel. Hoe je massa omzet in energie. Dat is namelijk dat doe je met een atoombom. Of dat is de reden dat de zon brandt. Dat doen we in een kerncentrale. Maar die formule kan ook de andere kant op. Dus je kan ook van energie nieuwe deeltjes maken. En dat weten we al 40 jaar. En die experimenten doen we ook. Dus we hebben geprobeerd een Higgsboson te maken. Dus door al die botsingen te doen... komen er duizenden nieuwe deeltjes. En we hebben niet alleen duizend, maar duizend en één. We hebben ook inderdaad gezien dat je een Higgs boson kan maken. En volgens die nieuwe theorie die we hebben... zegt ook dat als je maar hard genoeg botst... dat je ook die nieuwe donkere materie deeltjes zou kunnen maken. Dus de vraag is nu, in al die botsingen die we zien... Hebben we nou donkere materie deeltjes gemaakt, ja of nee? En dat is gewoon een kwestie van heel zorgvuldig werken... en goed meten en, en niet ergens wat energie verliezen. Nou, Je moet, weten, dus je moet precies weten hoe zo'n deeltje eruit zou zien. Hoe zou zo'n botsing er nou uitzien als er een deeltje is gemaakt? Zo'n donkere materie deeltje. En wat we nu hebben gezien is dat we tot nu toe... hebben we geen aanwijzingen gevonden. Nou, Dat kan twee dingen betekenen. Eén, hij bestaat niet. Of twee, we hebben nog niet genoeg energie bij elkaar gebracht... om zo'n heel massief deeltje te maken... Ja, en wat er nu gebeurt is dat CERN is nu bezig met een uh, de deeltjesversneller uh, gaat naar een hogere energie. Namelijk dubbel de energie die we hebben gebruikt om het Higgsboson te ontdekken. En de hoop is dat we nu wel genoeg energie hebben aan het einde van dit jaar om dan wel die aanwijzing voor die deeltjes te zien. En is deze versneller nog goed genoeg voor, voor de nieuwe theorie of, of zou het eigenlijk prettiger zijn om, om maar vast een, een nieuwe tunnel te bouwen? Misschien een nog wat langere tunnel? Nou, dat is altijd een moeilijke vraag. Kijk, als jij Amerika wil ontdekken in de, aan de eind van de 15e eeuw... Dan wil je ook liefst een uh, vliegdekschip hebben natuurlijk. Maar je hebt alleen maar een houten bootje, de Santa Maria. Maar je moet roeien met de riemen die je hebt. Dus dit is nu wat de mensheid, het grootste wat de mensheid kan maken. En we weten nog niet of het voldoende is, ja of nee. Dus we weten niet hoe zwaar die deeltjes precies zijn. Dus we hebben nu de grootste machine op aarde gemaakt die we kunnen maken. En we gaan volgend jaar kijken of, dat, of we daarmee inderdaad... die nieuwe deeltjes kunnen maken, ja of nee. Maar de mensheid moet vast nog wel een grotere machine kunnen maken. De mensheid gaat altijd verder. Ja, maar dus wat wel heel prettig is, is voordat je zo'n machine gaat bouwen... dat je wel een beetje aanwijzingen hebt of je iets gaat vinden, ja of nee. Dus die deeltjes maken bij CERN is één manier om donkere materie deeltjes te maken. Maar ik heb ook heel veel collega's die op een andere manier... proberen die deeltjes te vinden en te detecteren en de eigenschappen daarvan te doen. Dus als we daar nou wat aanwijzingen van hebben... Ja, dan kunnen we die puzzel samen compleet maken. Het is dus niet alleen maar de deeltjes versnellen, Je hebt ook nog gewoon de, de theorie. En, en ook nog andere soorten laboratoria. Nou ja, bijvoorbeeld ik heb, Het is wel heel interessant om die complementariteit tussen, tussen verschillende oplossingen te zien. Dus zijn, er is een probleem. Er is donkere materie. Wat is het nou? En er zijn verschillende experimentele technieken om erachter te komen. Dus wij in Genève proberen we die deeltjes echt te maken. Maar ik heb ook collega's die proberen te wachten tot die deeltjes op ze botsen. Dus die wachten gewoon, die gaan gewoon, weet je, als Mohammed niet naar de berg gaat... dan wacht je wel tot de berg naar Mohammed komt, of andersom. Dus die zitten te wachten met een hele grote ton, met heel ultrapure vloeistof. En die wachten tot die donkere materie deeltjes, waar we continu als aarde doorheen bewegen... want ze zijn overal in het tegen ze aanbotsen. En daar een heel klein signaaltje geven. Nou, waar doen ze dat? Onder een berg. Dus onder een berg, vlak bij Rome... Om te zorgen dat er geen straling van buitenaf komt. Gaan ze daar een experiment bouwen. Dat heet het Xenon-experiment. En dat wordt volgend jaar ook operationeel. Dus volgend jaar of het jaar daarna. Ja, komen we uit een hele andere hoek. Echt een orthogonale aanpak. Komt er ook een aanwijzing. Ja of nee. Over die donkere materie deeltjes. En de hoop is. Ja, dat het allemaal in dezelfde richting wijst. En dat we echt een nieuwe... Ja, een nieuw idee krijgen. Want, want de grote vraag is natuurlijk, hoe, hoe is het allemaal begonnen? Want het is natuurlijk eigenlijk een, een weergeloos rare gedachte... dat je dan in zo'n universum zit met, met miljarden sterren... en dan planeten en, en daar is dan ook nog leven. En dan, ooit was er niks en dan was er dan door iets... waarschijnlijk op hele kleine schaal een explosie... Waar we van dan nu al een paar miljard jaar in de nasleep zitten. Als je, als je daar te veel over nadenkt, dan slaap je ook niet meer goed. Nou, ik slaap er ik. steeds slechter van, moet ik eerlijk bekennen. Ik, uh, ja, ik, uh, ik, ik licht er niet wakker van, hoor. maar ik vind het wel steeds vreemder worden... hoe meer ik er vanaf weet. Dus als je dit aan een natuurkundige vraagt... Dan, dan komt er een redelijk snel een, uh, een, het mantra uit. Van de oeknal, et cetera. Maar gewoon ja, het feit dat de tijd ooit begonnen is, is heel raar. En de ruimte begonnen is. Maar het feit dat het nooit begonnen is, ja, is ook... Heel raar. Maar zal de, zal de mensheid er ooit achter komen? Want er is altijd weer een nieuwe horizon. Er is altijd weer een nieuwe vraag. Dus ook al weet je wie de oerknal aanstak. Als het, als het zo tenminste gegaan is. Dan moet je toch weer afvragen waar die dan weer vandaan kwam. En, en dan waar die dan weer vandaan kwam. Of dat. Dus, dus er blijft toch altijd een nieuwe horizon. Ja nou ja je, je probeert je steentje bij te dragen. Dit zijn de allergrootste vragen die er zijn natuurlijk. Dus ik heb niet de illusie dat we daar nu heel snel een antwoord op vinden. Maar bijvoorbeeld het idee dat het universum oneindig groot zou zijn... ik leefde altijd met het idee dat het heel groot was, maar wel eindig. Maar ik heb nu geleerd van mijn collega-vrienden... dat het, uh, ja, het zou wel eens oneindig kunnen zijn. En hoewel ik dat wiskundig is, dat prima om te bevatten en mee te werken... kan ik dat puur als mens, vind ik dat wel ingewikkeld... om te beseffen dat we in een oneindig groot heelal zouden leven. Ja, of dat, dat er meerdere universa zijn. Want er zijn ook al natuurkundigen die dat denken. Dat je dus meerdere oerknallen hebt gehad... en dat je dus ook meerdere universa hebt die gewoon naast elkaar staan... En, en elkaar nooit ontmoeten. Ja, er zijn echt... in de theoretische fysica... maar daar kan Jan Zahler nog wel veel meer over vertellen... zijn er enorm veel interessante ideeën. Dus bijvoorbeeld het feit... het bestaan van extra ruimtedimensies... is ook zo'n zo fascinerend concept... Wat, wat op eerste gezicht je heel vreemd voorkomt. Aan de andere kant, ja... het lost uh, enorm veel problemen op. En experimenteel is er niks over te zeggen. Dus er zijn heel veel ideeën... Uh, die nu leven in de theoretische wereld. Ja, en het is aan het experiment om nu te bewijzen welke wel en niet uh, waarheid zijn. En dan moet je steeds eigenlijk een beetje met, met een flauwe smoes... dat geld lospeuteren om, om, om zo'n deeltjesversneller te bouwen. Want dan zeggen ze, ja, de samenleving heeft er ook heel veel aan... want het levert ook weer nieuwe techniek op. Dat vind ik eigenlijk tragisch. Dat, dat niet het oplossen van de grote vraag de reden is om, om uh, te lappen... maar dat het dan, ja, als het een sneller mobieltje oplevert... dan, nou goed, dan wil ik wel betalen. Ja, nee, het is, het is altijd een heel ingewikkelde, een ingewikkelde discussie. En dat leeft continu hoor. Ik bedoel, we hebben nu de hele drijf naar meer toepassingsgericht. En zelfs bij het aanvragen van onderzoek moet je steeds, uh, steeds sterker argumenteren. wat dan de, de toegevoegde waarde aan de maatschappij is. Hoe ga je met jouw onderzoek uh, uh, toepassingen vinden? En wie is er nog meer in geïnteresseerd buiten jouw kleine vakgebiedje om? Maar kun je dat nu al zeggen met het Higgsdeeltje, deeltje bijvoorbeeld? Voor de mensen die denken: nou, die oervraag, dat, dat geloof ik allemaal wel. Ik wil gewoon gadgets. Kan je al zeggen dat het, dat het iets heeft opgeleverd? Nee, maar je kan wel heel makkelijk terugkijken. Dus, de, de, de, dus alle wetenschappelijke ontdekkingen... heel veel dingen die we nu als volks, volk, ja compleet vanzelfsprekend vinden... zijn allemaal begonnen met, uh, met, met grote ontdekkingen. En de, de standaard dingen zijn bijvoorbeeld uh, uh, de computer. De computer weet je? Iemand zit te pielen in een laboratorium om een atoom te begrijpen. Ja, die heeft uiteindelijk een nieuw spelregeltje ontdekt, de kwantummechanica... Of De relativiteitstheorie. Dus alles wat we nu heel gewoon vinden, wifi en, uh, en uh, et cetera, is allemaal vroeger uh, uit ja, fundamentele, fundamentele onderzoeken opgebouwd. En het is ook zo dat een van de dingen die ik merk als ik praat over ons werk is dat we het doel van ons is om een bepaalde vraagstuk op te lossen. En om dat vraagstuk op te lossen, moeten we een machine bouwen waar niemand ooit heeft aan gedacht en moeten we allemaal hordes over die echt oneindig ingewikkeld eruit zien. En vaak. Is het, is het ziet het er echt uit als onmogelijk. Maar het blijkt dat als je één ding echt heel graag wil en je bent bereid daar met iedereen over de hele wereld mee samen te werken, en dat is niet heel evident om dat heel makkelijk te doen, als je dat lukt als vakgebiedje, dus op CERN bijvoorbeeld werken we met mensen met 3000 wetenschappers samen, als je echt één doel hebt en je bent bereid zeg maar, je te investeren gedurende 10 jaar lang en voor te bereiden, ja, dan kan je echt, echt hele mooie dingen doen. En daar komt van altijd alles uit. Fantastisch. En heel veel succes. Uh, want het is een gouden tijd voor, voor de wetenschap. Ivo van Vulpen, Dankjewel, Hoogleraar Natuurkunde aan het uh, NIEKEF in Amsterdam. Dankjewel. Ik zei het al, het is vanavond de laatste aflevering van dit programma. Heel veel dank uh, aan de luisteraars voor alle aardige mails die we kregen. En, en brieven en, en tweets. En er waren er zelfs die gedichten hebben geschreven voor het programma. En die wilden we u natuurlijk niet onthouden. En Jan Kendall-Light van Veen was zo aardig om ze voor te dragen. Een programma waar ik van ga dromen. Labyrinth, een gedicht geschreven door Floris Albers. Labyrinth opende mijn ogen. Met wetenschap die ik bijna niet kon geloven. Kan dat echt? Hoe zit dat nou? Mijn zintuigen die ik nu niet meer vertrouw. Want filosofisch, microscopisch, fysiologisch en psychologisch. Psychisch en tenslotte metafysisch. Voor mij staat wetenschap boven alle religies. Wat is er allemaal gaande op en in de ongelooflijke aarde? Wetenschap en maatschappij. Verwikkeld in een verwarrende brei. Gelukkig was daar labyrinth. ...altijd weer een antwoord vindt. Een programma waar ik van ga dromen... ...dat het ooit weer terug zal komen. Ja, dank aan uh, Floris voor het uh, gedicht dat hij schreef voor, uh, voor dit programma. Heel aardig. We zeiden het net al, um, wetenschap is, is werk dat je doet met passie. Werk dat je dag en nacht doet. En sommige onderzoekers die gaan zover dat ze gewoon tijdens hun slaap nog doorwerken. Luister naar een aflevering van Wetenschap in één minuut. Als fysicus ben je steeds kleine programmaatjes aan het schrijven. Zo'n soort computerprogrammeurs zijn we ook. Ja, dus daar ben je altijd mee bezig. Ik ga ook wel eens naar de lunch toe en dan wil ik alleen lunchen. Want ik ben dan zo in mijn hoofd ermee bezig dat het alleen maar doorgaat. En dat is iets wat heel veel concentratie vereist. Op een gegeven moment gingen we kamperen naar een natuurpark. En nou, we hadden ons tentje daar opgezet. Maar ik was zo met mijn werk bezig dat ik s'nachts werd ik wakker. En toen hoorde ik mijn vriend roepen. Je moet wakker worden, je moet wakker worden. Er is een beer. En, en ik dacht, ja, ik moet helemaal niet wakker worden, want mijn code compileert nog niet. Ik was in mijn droom, was ik probeerde om een computerprogramma gecompileerd te krijgen en dat werkte me niet. Dat werkte me niet. Dus ik zei, laat me nou slapen, ik moet hier verder mee. Toen werd ik dus even later wakker van een enorm diep gegrom en was er inderdaad een beer naast de tent. en dacht ik, oh. Ik hoorde ook allemaal auto-alarms afgaan. En ik hoorde even verder op kinderen roepen om hun uh, ouders. Mami, daddy, come, come and help me. Ik was echt enorm bang. Uh, nou Dat was de, de laatste nacht van het, uh, van het weekendje kamperen. En de dag erna waren we blij om naar huis te gaan. Daar kon ik ook proberen om het, om het programma echt te fixen. En niet alleen in mijn dromen. Zij deeltjesfysicus Hela Snoek in een bijdrage van Gerda Bosman. De rubriek Post. En daarin kon u altijd terecht voor vragen. Iets waar u geen antwoord op kon vinden. en waar wetenschappelijk hulp bij gezocht was. Vorige week dacht ik de rubriek al begraven te hebben. Maar het was niet helemaal terecht, want er was nog één vraag van Sander Vos. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat was de vraag ook alweer? Uh, nou, wanneer ik iets uh, lees of kijk over de Tweede Wereldoorlog... en dan met name over de massa-executies van de aanzetgroepen in het Oosten... dan valt het me altijd op dat de mensen ogenschijnlijk zich zeg heel makkelijk mee laten nemen en laten executeren. Dus netjes in de rij met je hele familie, wacht het op je beurt. En ik vroeg me altijd af, wat gebeurt daar in zo'n mens dat je dan de hoop opgeeft of dat je dat laat gebeuren? Ja, waarom, waarom lijkt er weinig verzet te zijn uh, ja. als, als het erop aankomt? Rob van der Laars is hoogleraar erfgoed van de oorlog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Kl klopt dat beeld eigenlijk, dat, dat mensen zich weinig verzet en zich tamelijk mak laten meevoeren in zulke situaties? Ja, het beeld klopt, het klopt wel in zover je op foto's inderdaad mensen altijd keurig ziet staan aan de rand van een massagraf... Uh, maar we hebben heel weinig beeldmateriaal, laat ik dat vooropstellen, uh, van, van dit soort uh, massamoorden. We weten natuurlijk uh, we, van getuigen wel ongeveer wat, hoe het in zijn werk is gegaan. Het meeste wat we weten, weten eigenlijk van processen. En, uh, en een spaarzaam aantal foto, foto's. Er waren fotografen, Duitse fotografen meestal wel ingeschakeld, die ook wel documenteerd op die manier. En uiteraard waren die niet geïnteresseerd in het fotograferen van, van, van opstandigheid. Het was natuurlijk vooral om te laten zien aan de, aan de, aan de legerleiding... dat het een, ja, laten we zeggen, een perfect verlopen operatie was geweest. En in de praktijk is dat waarschijnlijk veel minder het geval geweest dan je vaak zou denken. En ja, een van de aspecten wat natuurlijk een rol speelt hier... dat, dat is het onverwachte, en het onbegrijpelijke van, van acties als dit... En je moet ervan uitgaan dat mensen tot op het laatste moment ook niet echt wisten wat er aan de hand was. Het is natuurlijk wel zo. En je hebt natuurlijk ook heel af, dat, je, dat je denkt, uh, waarom, waarom heeft het een vredesnaam gedaan? Maar niemand kon vermoeden dat je, uh, als je een oproep kreeg, en dat is toch eigenlijk een beetje wat gebeurt in het algemeen, om op transport te gaan en, en naar ghetto's of werkkampen te worden vervoerd, dat men uiteindelijk zou belanden bij een massagraf en, uh, en daar, en daar uh, met de hele familie stuk voor stuk, soms twee dagen achter elkaar, eerst ontkleden en dan uiteindelijk uh, werd neergeschoten. Ja, dat is zoiets onbegrijpelijk onmenselijks dat je dat, je, dat ik denk dat, dat eigenlijk iedereen in die omstandigheden letterlijk verstart. En bovendien werden ze ook ook feitelijk uh, met grof geweld naar die plekken geslagen. Dus het was niet een kwestie van ga nu maar keurig in de rij staan wachten. Maar ook wel een, een stap buiten de rij betekent in feit dat je werd teruggeslagen of onmiddellijk neergeschoten. Maar het is, dus wat... is natuurlijk ook zo dat dat verzet uh, vrij weinig kans maakt. De, in die situatie je ook niet... heeft dat geen. Nee, heeft geen enkele zin. Omdat die zonder commando's, die eindzetkommando's, die bewaakten van begin tot eind het hele proces. Dus natuurlijk zijn de mensen ook wel ontsnapt. Uh, hè, bijvoorbeeld Babidjar Jar uh, september uh, 41 in, in uh, Kiev, uh, Oekraïne is een is een. Wat dat betreft een opmerkelijk voorbeeld. Er werden mensen opgeroepen in die stad. om, um, om, met, om massaal naar, de, naar het station te komen. en dan, en dan vervoerd te worden naar, naar een werkkamp. of naar een ghetto in dit geval. Uh, wat men deed, men had dus allemaal heel korte tijd. om een koffer met spullen mee te nemen. en vervolgens, eenmaal aangekomen bij het station. Werd, stond er geen trein klaar. maar, maar stonden trucks, vrachtwagens. Daarop werden de mensen, uh, ja, zeg maar met 50 mensen per stuk. vervoerd naar een. Uh, naar een vijn. En uh, aan de rand van het ravijn, even buiten de stad, werden ze neergeschoten. En vervolgens, uh, ja, op, op, op onbegrijpelijke wijze, bijna gestapeld zou je kunnen zeggen... zijn daar 33.771 mensen vermoord door betrekkelijk klein commando uh, Oekraïners en Duitsers... Waar, waar zelfs mensen bij zaten die moesten schieten die aanvankelijk helemaal niet wilden onder die militairen. Maar die er na verloop van tijd zo'n zin in kregen dat toen het afgelopen was, vonden ze het verschrikkelijk. Jammer dat het eigenlijk al, al allemaal voorbij was. En eh, het Paul Blobel, de, de, de, de commandant die dit allemaal organiseerde. Die, ja, die was ongelooflijk trots... omdat het liet zien dat je dus met, met een nieuw type smijzergeweer wat ze daarbij wat ze nou gebruikt... dat dit allemaal mogelijk was zonder dat je zelfs maar een kamp hoefde te stichten. En dit is al in 1941, het moment dat Birkenau Auschwitz eh, nog niet eens gebouwd is. Dus ja, dit laat ongelooflijke effectiviteit zien. En in dat licht kun je natuurlijk inderdaad afvragen... hoe is het mogelijk dat 33.000 mensen niet in staat zijn geweest om in opstand te komen. Maar niemand had dit verwacht. En men was niet bewapend... En het was zo volstrekt ondenkbaar en krankzinnig dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat uiteindelijk iedereen in stomme verbijstering dit, dit heeft moeten ondergaan. Ja, en het blijft tot op de dag van vandaag uh, onbegrijpelijk. Rob van der Laarsen, hartelijk dank. Hoogleraar Erfgoed van de Oorlog aan de Vrije Universiteit. En Sander Vos, dank voor deze vraag. En een fijne avond nog. Uh, wat gebeurt er in de hersenen als je sterft? Biologisch psycholoog Tineke van Rijn, die durfde dat te onderzoeken, die keek aan de Radboud Universiteit naar de hersenen van overleden ratten en daar zag ze hele interessante dingen. Onze afdeling biologische psychologie kreeg de vraag van de ethische commissie, de dierethische commissie, om te kijken tot hoe lang na het decapiteren van dieren de hersenen nog functioneerden. En wat we meten is het EEG, dus het hersenfilmpje. En dan kijken we wat er gebeurt. Want we weten eigenlijk niet wat er op dat moment gebeurt. We weten wel wanneer je, je dood bent, dan is er geen signaal meer van de hersenen. Dus dan is het EEG wat we noemen vlak. Daarvoor, wanneer je gewoon levend bent, zien we een prachtig ritme op het EEG. Maar juist in die overgangsperiode weten we niet wat er gebeurt. En toen bleek dat na vier seconden of vijf seconden... bleek dat de hersenen niet meer actief waren... Dus toen dachten we, nou, dan na vier seconden zijn de hersenen dood. Laten we het dood noemen. En normaal zet je dan het EEG uit. van, ah, Het is gebeurd, want dat was vier, vijf seconden en toen was het weg. Maar omdat ik graag hele goede controles heb... dacht ik, van, ik laat het EEG een minuut of tien doorlopen. En toen zagen we na vijftig seconden zagen we een hele langzame golf optreden. En die golf die duurde wel twintig seconden. Dus zo langzaam was die. En daar waren we eigenlijk op dat moment heel erg verbaasd van. Dus toen, eh, toen zei onze biotechnicus, hé, hey, de ziel verlaat het lichaam. En eigenlijk door die opmerking, wat ik eigenlijk een hele goeie vond... denk ik van, hé, hey, op dat moment gebeurt daar iets in de hersenen, maar wat gebeurt er? En toen hebben we met elkaar gebrainstormd... en op dat moment konden we eigenlijk alleen bedenken... dat er op dat moment de neuronen hun spanning over de membraan verloren. En als ze dat en masse doen, kun je dat als een stroompje zien... Want er zijn allemaal hele kleine stroompjes op de membraan, over de membraan heen. En die stellen op wanneer er miljoenen, miljoenen neuronen dat tegelijkertijd doen. We noemden dat de wave of death omdat we denken dat op dat moment... de hersenen opgeven om hersenen te zijn. Een neuron is alleen maar een neuron wanneer er een potentiaal verschil is. Dus dat, wanneer er spanning over de membraan is. Wanneer er geen spanning over de membraan is... dan is de hersenen een huidcel geworden of, of, of, of nagelcel. Het, het, het maakt niet meer uit. Het is geen hersencel. En, en wat betekent dat? Want dat, dat betekent natuurlijk iets voor die fase daarvoor. Ja, wat, dat, dat denken wij ook. We, Eigenlijk denk ik dat op die fase daarvoor, voor die 50 seconden... de neuronen wel niet actief zijn, maar wel actief zouden kunnen zijn. Want het zijn nog steeds neuronen. Ze hebben nog een spanning over hun membraan. Dus je zou ze eventueel, zou je, uh, zouden ze actief kunnen worden. En dat is wat we met het huidige onderzoek doen. We kijken of in die periode daarvoor, wanneer we stimuli geven... die stimuli nog binnenkomen. En of die stimuli nog verwerkt gaan worden. Vandaar dat we nu in die periode in die tussenperiode van na het decapiteren tot die golf in de 50 seconden kijken we of die ratten dat kunnen dus we geven ze geluidsstimuli, we geven piepjes piepjes die heel goed te horen zijn voor ratten en we kijken of die piepjes alsnog doorkomen in de hersenen en tot waar in de hersenen dus we hebben op diverse punten in de hersenen elektrodes gezet. Heel laag in de hersenen, in de hersenstam. In de thalamus, het, het, het middengebied, het slaapkamertje van de hersenen. En in de cortex, waar uiteindelijk informatieverwerking plaatsvindt. En dan gaan we kijken tot waar die stimuli alsnog binnenkomen. Komen ze alleen in de hersenstam? Misschien dat wel niet. Komen ze in de thalamus terecht of komen ze zelfs in de cortex terecht? En, maar de rat is al dood in die periode, toch? Nee, dat denk ik niet. De hersenen... Uh, zijn niet actief, maar het zijn nog wel hersenen. Dus dat noem ik nog geen dood. Aan de Universiteit van Twente heeft neurofysioloog Michel van Putten dat onderzoek van Tineke van Rijn herhaald, maar in de computer met een simulatie. Goedenavond. Goedenavond. Uh. Hoe doe je zoiets in een, in een computer in een simulatie eigenlijk? Hoe onthoofd je een rat in een computermodel? Um, nou eerst moet ik zeggen dat dat voor een heel goed deel het werk is van Bastian Zand, een van mijn promovendi. Um, maar we kunnen in de computer vrij goed een, een neuron nabouwen. Um, met de verschillende pompjes die ervoor noodzakelijk zijn om, de, om die spanning over de membraan te houden. En de energietoevoer kunnen we simuleren in de computer. En we kunnen dus ook zeg maar spanningjes meten en stroompjes meten in dat uh, gesimuleerde neuron, in die gesimuleerde hersencel. En dan um, krijg je dus een soort, soort model van wat er gebeurt in de hersenen... wanneer het ophoudt, het, het leven. Nou, ik krijg een heel eenvoudig model. Uh, wat hij gedaan heeft is initieel één neuron gemoduleerd, één cel... Uh, met daarbij dus de verschillende concentraties van de ionen... en de zuurstof- en glucosebehoeften... en gekeken of er net, netjes een spanning over dat neuron staat. Wat uh, net de collega Van Rijn ook al vertelde... Is over 60, 70 millivolt over zo'n neuron. En in het computermodel kun je dan vervolgens de energietoevoer stoppen... En dat is vergelijkbaar met het decapiteren van de ratjes... Gaat er geen bloed meer naar de hersenen en komt er geen zuurstof en glucose meer in de hersenen. En dan kun je vervolgens bestuderen wat het gedrag is van dat gesimuleerde neuron in de computer. Ik heb me altijd afgevraagd, als iemand onder de guillotine komt, zijn kop wordt er afgehakt. Mm -hmm. Heeft hij dan nog een, een gedachte op het moment dat het hoofd in dat mandje ligt? En dat kan je natuurlijk nooit aan iemand vragen, want de mensen kunnen het niet navertellen. Nou, wat, wat Van Reinert ook al vertelde, de hersenen hebben bijna geen energievoorraad. Dus als, als er geen bloed meer naar het hoofd gaat, ja, dan kan de hersenactiviteit ongeveer 10 tot 20 seconden doorgaan. Dus... Dat kan genoeg zijn om, om nog in het, in het mandje ja. terecht te komen. Ja, dat zou dus best kunnen. Ik kan dat niet uitsluiten. Los van het feit dat de gebeurtenis zo gruwelijk is, dat ik me ook kan voorstellen uh, dat er ook nog andere processen zijn die dat voorkomen. Maar theoretisch gezien zou dat inderdaad nog 10 of 20 seconden het geval kunnen zijn, denk ik. Ja. Maar wat zegt dit soort onderzoek nou uiteindelijk? Als je, als je kijkt naar de hersenen van overleden ratten, en wat leert ons dat over het sterven en, en het beleven van de dood? Want dat is een soort contradictie, het beleven van de dood. Ja, dat klopt. En uh, het is ook maar de vraag of dat ook echt het geval is bij patiënten die uh, zeg maar net niet overleden zijn en een zekere ervaring noemen. Ik weet eigenlijk niet zonder meer of het ons heel veel leert nog op dit moment. Misschien is het nog te vroeg om die vraag te beantwoorden. Het is, het is wel interessant om te onderzoeken wat er gebeurt uh, als er geen energie meer naar de hersenen toe gaat. En wat er mogelijk nog voor fenomenen plaatsvinden in, in een deel van de hersenen. Wij kijken eigenlijk meer uh, naar wat er gebeurt als patiënten ernstige zuurstofschade krijgen, bijvoorbeeld na een reanimatie welke processen ervoor verantwoordelijk kunnen zijn... dat de hersenen zich wel of niet gaan herstellen. Dus dat is eigenlijk meer het focus van ons onderzoek... eerder dan, uh, dus over de prognose van patiënten... eerder dan zeg maar de processen die echt een rol spelen op de grens van de dood. Dus dit is echt uh, onderzoek met een klinische toepassing... voor het geval je hersendood moet samenstellen uh, vaststellen... wat natuurlijk vaak gebeurt, of, of coma, wanneer is iemand nog te redden? Uh, hoe moet je dan iemand redden? Het zijn eigenlijk hele praktische vragen. Ja, dat, dat zijn met name de vragen die wij onderzoeken in onze groep aan de Universiteit Twente... samen met onder andere het Medisch Spectrum Twente. Uh, en waar we met name geïnteresseerd zijn in patiënten op de intensive care... met bijvoorbeeld ernstig het hersenletsel of patiënten na reanimatie... die we veel zien op intensive cares... die behandeld worden als ze de reanimatie hebben overleefd... maar nog niet bij bewustzijn zijn met koeling dan is altijd een belangrijke vraag aan ons... gaan de hersenen zich nog voldoende herstellen of niet? En, en hoe kunnen we dat betrouwbaar meten? Kunnen we in een vroegtijdig stadium... een goede of een slechte prognose uh, afgeven? Zowel voor de familie als natuurlijk ook voor ons als behandelaars. Dat is eigenlijk het onderzoek waar wij ons richten. En ook in dat kader heeft zich het onderzoek zeg maar, van, van Bas-Jan uh, dat verricht... Toch, toch wil ik het even hebben over de dood. Want je hoort altijd verhalen van, ja, dan heb je de bijna doodervaring. Maar ja, als je het kan navertellen, was je, was je niet dood. Dus, dus ja. dat telt eigenlijk niet. Dan hebben mensen het wel vaak over licht. Een, een, de ervaring van een tunnel waarin je naartoe uh, wordt uh, getrokken, als het ware. Dat soort dingen zouden toch neurologisch verklaarbaar moeten kunnen zijn. Ja, dat ben ik eens. En... Uh... Daar hebben we denk ik nog niet in detail een verklaring voor. We weten dus wel dat als neuronen uh, geen zuurstof meer krijgen... want heel vaak wordt dit genoemd bijvoorbeeld bij patiënten na een hartstilstand... ook wel of wel eens bij patiënten die anesthesie hebben ondergaan... er komt ook wel eens een bijna doodervaring voor. Uh, maar als neuronen geen zuurstof krijgen weten we... allereerst stoppen de neuronen met het normale praten met elkaar... maar daarna kunnen ze dus nog, en dat is ook dus deels die golf die Van Rijn heeft gemeten... nog een zekere vorm van activiteit verdienen met een zekere bewuste ervaring is maar zeer de vraag... wat ook best zou kunnen is dat als die neuronen zeg maar na die wave... Niet meer, geen spanning meer hebben, waarbij ze overigens nog niet dood zijn... want je kunt ze nog terugbrengen als je op tijd weer de zuurstof- en glucosekraan aanzet... dat de weg teruggepaard gaat met een zekere bijna doodervaring. Dat wordt wel eens vergeten in de discussie erover. Want ze zijn teruggekomen, dus ja, ze hebben nog een er extra ervaring. Voor hetzelfde dus geldt is het het aanschakelen in alle hersengebieden en dat is natuurlijk niet helemaal zeg maar, het, het normale wakker worden dat is een heel ander soort proces dat daarbij een aantal centra eerder weer gaat functioneren dan anderen wat een zekere hele intense ervaring geeft dat zou best kunnen ja ik en dan al zijn al er jaar. ook mensen die zeggen dat ze het hiernamaals maar de wetenschap kan natuurlijk nooit de vraag van een hiernamaals oplossen want je kunt niet iemand als het ware een touw omdoen en even de dood inschoppen in en weer terugtrekken nee er zijn wel eens mooie films over gemaakt maar uh, dat kunnen we denk ik inderdaad experimenteel niet doen en in die zin zijn de, de, de radexperimentjes natuurlijk als het ware eenrichtingsverkeer. Uh, en het, het, het, het correlaat, of, of zeker de, de, de, de mate waarin dat iets zegt over de menselijke ervaringen, dat, dat is denk ik nog een open vraag. We merken het wel, toch? Ik bedoel, we gaan er ook nog wel een keer aan en dan komen we er vanzelf achter. Of... We komen er een keer achter, ja. Of dat bewust of onbewust gebeurt, dat weet ik niet. Ook dat merken we wel, of ja. niet. Dus Neurofysioloog Michel van Putten, hartelijk dank van de Universiteit Twente. En veel succes daar. met het onderzoek. Ja, dank u wel, mevrouw de wielen. Straks gaan we praten over hele fundamentele vragen in de natuurkunde. Maar we kregen nog een gedicht toegestuurd. Dit keer door Sebastiaan. Bedankt, Labyrinth, voor de uitzendingen die ik wel interessant vind. Een gedicht geschreven door Sebastian. Een programma met de uitleg over de natuur of het lichaam. Het leven of iets waar we een keer bij moeten stilstaan. Hoe mooi het kan zijn, de gedachte een gezond mens te kunnen zijn. Het idee van het mooie leven. Prachtig dat we dit mogen beleven. Ja, een programma als Labyrinth. Laat je denken en fantaseren als een kind. En moet toch van de buis, omdat men programma's als The Voice interessanter vindt. Ik kan uren kijken naar de lucht. Om me heen duizenden gedachten en dat dan afsluiten met een zucht. Niemand kan een antwoord geven op wat wij dagelijks vernemen. Zien, voelen, ruiken en kunnen delen. Men zegt, bij elke vraag hoort een antwoord. Maar de vraag op wat het leven geeft is er geen wat bij dit gezegde hoort. Dagelijks sta ik even stil bij de vraag van wat ik van mijn toekomst wil. Niemand kan je vertellen wat de morgen je zal geven. Gisteren is gebeurd. Dus vandaag moet je nemen. Leef voor het moment. Dans elke dag. En doe alles wat wel en wat niet mag. Want een tweede kans... Voor een eerste keer krijgt niemand meer. Ja, dank dus ook voor de gedichten en de vele mails. En brieven aan alle luisteraars die die hebben opgestuurd vanwege onze laatste aflevering. Jan Zanen, hartelijk welkom. Ooit winnaar van het Nationale Wetenschapsquiz. Belangrijker nog, winnaar van de Spinoza-premie. En uh, hoogleraar theoretische natuurkunde te leiden. We gaan het hebben over uh, nog meer hele fundamentele vragen in, in de wetenschap. Uh, we gaan het hebben over de hele kleine deeltjes. Er was ooit Einstein, dat was eigenlijk al heel wat. Daarvoor had je Newton, dat was eigenlijk ook al best wel heel erg knap. Toen moest er nog een theorie komen. Toen hadden we de snaartheorie en nu duikt er ineens nog een theorie op. Laten we beginnen met de hele kleine deeltjes. Deeltjes die onnoemelijk klein zijn, want die mogen ineens allemaal dingen... die wij in de volwassen wereld helemaal niet mogen. Bijvoorbeeld op twee plaatsen tegelijk zijn, in twee toestanden tegelijk verkeren. Een afstand overbruggen. Tussen het een en het ander, zonder die daadwerkelijk af te leggen. Een soort, soort teleportatie. Het is eigenlijk een wonderlijke wereld van, van die kleine deeltjes. Ja. Of voor um, u al lang niet meer? Dat gaat over de kwantummechanica hè? Ja. Dus, um, ja, die kwantummechanica geldt wel als het aller. onmenselijk begrip. wat wij misschien als mensen wel uh, verzameld hebben. Zeg dus als je het over het algemeen relativiteitstheorie hebt, dan kun je. Daar nog wel wat bij voorstellen. Hè? Dat gaat over de ruimte de tijd waarin wij leven. En goed, dan is het helemaal begonnen met een Big Bang. Dan kunnen we zo de vraag stellen: van is dat niet raar dat die wereld zo klein was? Maar als je de kwaliteit begaat, dan is alles helemaal anders. Dan moet je echt afleren om te denken als een klassiek mens wat wij zijn. Nou ja, het wonder is dat uh, we dat hulpmiddel van de wiskunde hebben en uh, dat is ook de lange geschiedenis van de natuurkunde geweest... dat het steeds een heen en weerkaart geweest is... tussen wat die wiskunde allemaal te vertellen had... en wat dan ook waar bleek te zijn in de natuur... en dan kom je achter door experimenten te doen. Dus als je het als, als gewone uh, stumper niet meer begrijpt... dan komt dat gewoon omdat het een andere taal is, de wiskunde. Ja, ja. O oneindig is in menselijke termen niet te snappen... maar in de wiskunde een volstrekt hanteerbaar begrip. Niets, niets. Ik kan me ook niks voorstellen bij niets... maar in de wiskunde, ja heb je gewoon soms niets. De kwantummechanisme is nog veel vreemder. Maar als je maar lang genoeg studeert... ga je het op een gegeven moment normaal vinden. Ik heb zelf zo'n, nou ja... ik zeg maar dat je hersenkonkels hebt... en dan kun je dan een nieuwe plooien leggen. En als je dat voor elkaar krijgt... dan kun je gewoon in die kwantummechanische wereld... wel rondkijken, alsof het een wereld is... waar we elke dag in rondlopen. Zonder die wiskundige training... is dat heel moeilijk uitgelegd. Dat is zoiets als proberen kleuren uit te leggen... Aan kleuren blinden. En dat is steeds het probleem wat ons soort heeft. Eh, als je niet de jaren studeert erop, dan blijft het wel erg moeilijk om. enigszins duidelijk te maken dat je daar toch als mens normaal in rond kunt lopen, en rond kunt kijken, en er wat van kan begrijpen. Laten we toch proberen, want, want u zegt... de kwantumwereld, dat kun je leren begrijpen... maar, maar uiteindelijk we constateerden eerder... dat de natuurkunde naar universele wetten streeft. Ja, ja. Wanneer houdt de wereld dan op een kwantumwereld te zijn... en wordt het weer gewoon onze eigen wereld? Bij, bij welke schaal is dat? Ja, dus alles wat heel klein is als die protonen... dat is niet alleen maar sliertjes en een bolletje of zo... maar die sliertjes moeten zich gedragen... naar de wetten van de kwantummechanica. Dat is allemaal erg vreemd. Nou ja, die kwantummechanica is daar belangrijk, omdat uh, het allemaal erg klein en allemaal erg licht is. Er gaan heel veel van die kleine deeltjes bij elkaar stoppen, en op een gegeven moment wordt het groter en zwaarder. En dan vergeet die materie uh, dat het naar de kwantummechanica zich moet gedragen. En dan komen we in onze grote wereld terecht, waar je met de klassieke mechanica, die veel dichter uh, uh, bij ons bed is, uh, uh, een heel goed kunt begrijpen wat er aan de hand is. Dat het niet uit te leggen is, komt dat misschien ook omdat het nog niet helemaal af is? Want ik heb zelf vaak, als ik iemand iets wil uitleggen dat ik zelf niet begrijp... dat het ook niet lukt om het uit te leggen. Het lukt er vanaf. De kwantummechanica die je nodig hebt tot en met het beschrijven van het proton... nou, dat hebben we wel ondertussen erg goed door. He, dat gaat zover. ver. Uh, uh, Feynman, beroemde natuurkundige ik zei ooit van... als je kunt namaken, dan begrijp je het. En dat proton kun je in de computer stoppen tegenwoordig... en het uitrekenen. En je kijkt er precies uit wat het proton in het echt ook is. Ja, gewoon door die vergelijking in de computer oplossen... Nou, dan zeg je van, nou, dat begrijpen we wel goed. Nee, het echte probleem is... Um, het combineren van die kwantumfysica... met ruimtetijd zelf. Ja, dus het idee is dat ruimtetijd... zoals wij dat ervaren... net zoiets is als materie. Dat het opgebouwd wordt uit hele kleine dingetjes en weet niet wat ze zijn. En die zijn een heel mechanisch... en er bestaat ook niet zoiets als een ruimte-tijd zoals wij dat ervaren. En die gaan dan meer en meer met elkaar samenwerken, worden groter en groter en groter. Op een gegeven moment wordt het onze ruimte-tijd. En we denken zeker te weten dat er zo'n kwantum oorsprong is van ruimte-tijd. en tijd. Dus als je teruggaat naar het begin van het heelal met die Big Bang, wordt het heelal heel erg klein. En omdat het zo klein was moest daar die, wat heet, kwantumgravitatie aan de hand zijn... dan had je geen ruimtetijd meer, zoals wij dat kennen... maar in plaats daarvan dat mysterieuze ding... wat ruimtetijd kan worden als je het groot maakt. En daar is er natuurlijk een hele belangrijke kwestie om erachter te komen... wat er precies aan de hand is. Dus, dit is het allergrootste probleem in de natuur. Op dit moment, want op er komt vast moment, ja. nog wel een keer ja, ja. een ander, veel groter probleem. Maar de snaartheorie was altijd de grote kandidaat. De, de, de, de gekke aanname, wat als de kleinste deeltjes eigenlijk een soort draadjes zijn. En, en daar kon je dan aan rekenen en misschien komen we er dan uit. Er worden door de, wordt door de allerslimste mensen over de hele wereld over nagedacht. Maar nu was er laatst een moment. U sprak op een congres en, en daar was Hawkins aanwezig. De, de Stephen Hawking, de, de, de grote... Ja, zeg maar de Michael Jackson van de wetenschap. De, de Paul McCartney van de wetenschap. De, de Johan Cruijff van de wetenschap. Die was daar en die wilde per se uw lezing horen. Ja, die was er eigenlijk niet. Maar die kwam binnen toen ik aan de beurt was om mijn lezing te geven. Met rolstoel en al. Met rolstoel en al en een verpleegster. En dat was best wel een ervaring. Want um, hij ging dus op de voorste rij met zijn rolstoel staan. Met uh, de, de verpleegster naast hem. En toen begon ik uh, te vertellen en hoorde ik op, op, opeens een kraakje uit zijn rolstoel komen. En ik stok zo. Maar blijkbaar was dat een uh, kleine bibber of zo in zijn wang. Hè? Want hij uh, drijft zijn uh, spaarcomputer aan met zijn wang. Er is nog één spiertje wat, wat het daar doet. Wat nog enger was... ik had dus van die hoogtepunten ingebouwd in uh, mijn verhaal. En elke keer als ik uh, uh, bij zo'n hoogtepunt aankwam... begon die verpleegster van hem heel erg opgewonden te doen... En ik had zo'n gevoel dat die verpleegster op de een of andere manier precies wist wat Hawking uh, opwindend vond. Dat was heel eng. Wat was die theorie waar, waar, waar Hawking zo opgewonden van, van raakte? Wat ja, we gaan dus terug naar die kwantogravitatie kwestie. En uh, eigenlijk is een soort van het moderne denken erover, we, we weten er iets van af, begonnen met uh, die grote uitvinding die hij gedaan heeft in 72, die hem beroemd gemaakt heeft en daarna kwam hij in de rolstoel terecht... en toen werd hij nog meer een icoon. En die uh, uh, ontdekking van hem was... dat als je een zwart gat neemt... Hè, dat zou dat ultieme ding uit de algemene relativiteit van Einstein... raar, dan wil het niet als het over rare ruimtetijdverschijnselen gaat. En als je dat combineert met de kwantumfysica, dan besluit een zwart gat zich als een materieel ding te gaan gedragen. Dat wordt als het ware een gloeilamp. Je kijkt ernaar... En het ding geeft warmstranding af. Het geeft gewoon licht. En dat is heel verrassend, want die algemeen relativiteitstheorie... van Einstein is een hele mechanische theorie. Dat gaat helemaal niet over materie. Het gaat helemaal niet over warmte. De, de kwantumfysica heeft nodig dat er gewoon een, een ruimtetijd klaar ligt. En dan gaat die kwantumfysica al die deeltjes daar laten bewegen. Maar helemaal in zo'n vaststaande ruimtetijd. En je combineert het. Ik krijg iets nieuws. Je krijgt dan een puur ruimte-tijding de zwarte gat zelf zich gaat gedragen als een materieel object. En dat is de beroemde Hawkingstraling. Ik begrijp er echt helemaal niets van. Ik, ik luister aandachtig en, en ik vind, vind het ook wel leuk. Ik bedoel, ik word een soort van, ja, een beetje, een beetje high, maar, maar begrijpen. Nee, nog geen eens een begin van begrip. En de andere, um, voor de uitzending zaten mijn collega van CERN en ik wat pret te maken. En. Um, nou ja, was gelijk zelf want wat is het meest coole ding. wat je zou willen zien. in de LHC? En dan misschien zelfs wel niet donkere materie. maar het mini-zwart gat. En het idee is dat je dan van die protonen. met een noodfout kan laten botsen. En dan verschijnt er opeens uit het niks. via ESMC-kwadraat. een heel klein zwart gaatje. En. Uh, nou, dat was wel een beetje een probleem. Want uh, op een gegeven moment. kreeg CERN. van die. Uh, uh, lawyers, van de advocaten uh, acht zich aan van als je dit kleine zwart gaatje maakt, kan het zijn dat een kleine zwart gaatje begint eerst uh, dat laboratorium op te peuselen, wordt er steeds groter zwart gat en dan wordt Zwitserland opgepeuzeld en Frankrijk en dan wordt een hele aardbol uh, ja, opgepeuzeld. Maar is, dat, dat gebeurt dus niet. Dat gebeurt niet, hè? Maar en de reden is als je dat hele kleine zwart gaatje hebt, is dat heel erg heet van die hockenstraling en en, en en en dat ding dat verdwijnt nog sneller dan het gemaakt is een beetje. En dan krijg je dus te zien in de, in de detectors uh, een mooie thermische plof. En die is heel makkelijk te, uh, te detecteren. En toen, toen uh, de LHC aanging, toen was al na een dag bekend dat bij de energie, die ze op dat moment konden bereiken, geen mini-zwarte gaten gevormd kunnen worden, omdat ze zo makkelijk te detecteren zijn. Toch zijn er een aantal leuke doemscenario's... als we het toch over het einde der tijden hebben... die te maken hebben met die deeltjes. Bijvoorbeeld als het Higgsdeeltje in een andere toestand komt... zoals water kan bevriezen of verdampen... zou het Higgsdeeltje ooit in een andere toestand kunnen komen... en dan geleidelijk aan met de snelheid van het licht... alles ongedaan maken. Alles houdt gewoon weer op te bestaan. Dus dan weet je, oh, het komt eraan. Alles houdt op. En we hebben nog zo lang te gaan. Het is enger dan dat, hè, want dat Hicks deeltje um is een beetje een effect, is niet een oorzaak. En uh, door te zien weet je ook zeker dat de oorzaak er is... en de oorzaak is dat volgens die Theorie van Higgs... dat universum van ons op dit moment in een fase bevindt... die nou ja, nogal precies hetzelfde is als de fase waarin een supergeleider zich bevindt. Dus als je een stukje metaal neemt, maakt het heel koud. Dan vindt er een faseovergang plaats. En opeens gaat dat metaal perfect geleiden. Nou ja, als je daarover nou nadenkt, doordenkt, dan vind je ook uit... dat het lichtdeeltje, het foton, in zo'n supergeleider ook een massa krijgt. Nou, het Higgsmechanisme mechanisme doet dat trucje... maar ja. nu met al die deeltjes van het standaardmodel. Dus op die manier krijgen al die fundamentele, fundamentele deeltjes een massa. Bij nou, een supergeleider, door het ding op te warmen, kun je het ding kapot maken... Op dezelfde manier, als je dat heelal van ons heel erg heet maakt... het is wel verschrikkelijk heet... dat zijn van die lhc achtige temperaturen die je daar moet bereiken... Hè, dus in plaats van die gewoon botst moet je alles zo opwarmen, dat valt niet mee... dan verwacht je dat er een fase plaatsvindt... waar opeens dat hikscondensaat, wat massa geeft, verdwijnt. En dan krijg je alle deeltjes dus opeens hebben, hebben die geen massa meer. En dan houdt het gewoon En dan, het dan, dan krijg je zo'n plof die door dat universum zou gaan. Hè. En, maar wordt het een, wordt het een klap... Een, een, een knal? Of wordt het een. Uh... Ik zou een proefje kunnen doen. Dat of ik, of wordt, het, wordt het zeg maar een klap, of wordt het meer iets wat, wat scheurt? Dus het uh, beeld zou zijn. dat als ik een uh, uh, enorme deeltje van dus zou hebben. veel groter dan de dingen stern. dan zou ik ergens uh, een, een, een, een, een gebiedje kunnen maken. wat knoeperend heet is. En, en dat gebiedje. Uh, dat zou natuurlijk zo gaan uitbreiden. En uh, dan zou ik zo'n schokvond krijgen. Uh, en aan de koude kant ervan zou de massa hebben. Zou de wereld normaal zijn. En aan de warme kant Gaat zou alles, uh... alle massa verdwenen zijn. Deze faseopvang is ooit gebeurd in het verre verleden... van het heelal kort na de Big Bang. Daar zijn we ook zeker te weten. Jan Sane hartelijk dank, hoogleraar Theoretische Natuurkunde... aan de Universiteit van Leiden. Dit was het dan, de laatste aflevering van Labyrinth Radio. U kunt ons mailen, labirintradio@vpro.nl. En het is jammer dat het ophoudt, maar tegelijk als je wekelijks... op de radio praat over verdwenen beschavingen, uitgestorven diersoorten... of ontploffende sterrenstelsels, moet je niet ineens gaan zeuren... over een radioprogramma. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Ik wil iedereen bedanken die altijd langskwam... om de kennis te delen met de luisteraar en met mijzelf. Dank ook aan de luisteraars voor de aandacht en de nieuwsgierigheid. De NTR komt in januari terug op dit tijdstip met een nieuw wetenschapsprogramma... gepresenteerd door Koen Verbraak. Ik wens hem veel succes. En de VPRO keert terug op Radio 1 elke werkdag met Nooit meer slapen om middernacht. Tot dan, een goede avond. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Elke zondagavond vanaf 8 uur praat ik een uur lang met een toonaangevende Nederlandse wetenschapper. De kennis van nu met Koen Verbraak. Over drijfveren, wapenfeiten, twijfels en fascinaties. Nieuws krijgt een nieuw geluid per 1 januari. De kennis van nu, elke zondagavond om 8 uur. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.